In de Amerikaanse staat Colorado hebben bosbranden aan zeker twee mensen het leven gekost. Minstens 360 huizen zijn verwoest. Duizenden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De branden zijn de ergste in de geschiedenis van Colorado. Het is al tijden erg droog in het midden en westen van de VS. Ook in New Mexico, Oregon en Californië woeden bosbranden. Op hun kennismakingsronde door de provincies... gaan Willem-Alexander en Maxima vandaag naar Friesland en Noord-Holland. Straks om negen uur zijn ze in Leeuwarden. En verder gaan ze naar Akrum, Jauren, Elahuizen en Stavoren. En rond twee uur vanmiddag komt het koninklijk paar aan... in de haven van Enkhuizen. Vervolgens gaan ze naar Hoorn, Zaandam en naar Haarlem. Het weer nog vannacht droog en kans op nevel. Overdag flinke periode met zon en smiddags meer bewolking. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. Ze hebben het maar druk, hè? de koningin en de koningin met al die uitjes. Volg Dikkie, zegt hij. We moeten echt ongeveer iedere stad in Nederland bezoeken, hoor ik zojuist. Maar daar gaat het niet over. Dit programma gaat over nou, wat jij wil dat het over gaat. Vragen en antwoorden. En je kunt bellen met 0800-1121. Mailen kan ook. Nachtzuster, apenstaatje Twitteren kan via @nachtzuster En chatten kan ook nog eens een keertje. Het is een kwestie van de computer opstarten. En dan naar www.omroepmax.nl slash nachtzuster gaan. En dan links eventjes de chat aanklikken. Dan is er nog Facebook. Facebook.com slash nachtzuster. Jeetje, miene wat een administratie toch iedere keer. Het makkelijkste is gewoon om te bellen hoor. 0800 1121. Zo dadelijk Heidi. Die wel een uur en tien minuten bezig was geweest om het te bereiken. Dus die laten we straks uitgebreid aan het woord. Maar uh, eerst de vragen die nog openstaan heel even herhalen. Want ik ben dus nog op zoek naar antwoorden op bijvoorbeeld de vraag... klopt het dat je rode wijn uit je kleding kunt verwijderen met witte wijn? Uh, Johan die dus die vraag had over uh, de zonnestralen... die eigenlijk in een hoek van 45 graden ten opzichte van elkaar staan... op een bepaalde locatie. En hoe kan dat nou? Want de zon staat toch zo hoog dat die zonnestralen... eigenlijk allemaal dezelfde kant op zouden moeten gaan. John van Meulen wil weten of een dekbedovertrek dat afgeeft ook schadelijk is. Want als er zoveel blauwe kleurstof vanaf komt, dan kan dat toch niet goed wezen, vraagt hij zich af. Short vraagt zich af hoe uh, kok Rudolf van Veen zo slank kan blijven... terwijl hij de lekkerste taarten in elkaar vreubelt bij 24 Kitchen. En die vraag over de vogelpoep, daar kun je ook nog over bellen. Waarom eten honden vogelpoep en ja, waarom is het nou wit? Het is gedeeltelijk urine, heb ik inmiddels alweer geleerd van Annemieke. Maar waarom dan zo wit? 0800-1121. En dan is het vier over vier, traditioneel het moment bij Nachtzuster van Omroep Max op Radio 1. Dat we een discoplaatje draaien. En nou is er een discussie gaande geweest. De de voltallige redactie heeft erover vergaderd. Er zijn meebo's rondgegaan. En er is besloten dat deze nieuwe, ontzettend lekkere plaat onder het kopje disco kan vallen. En daar word ik heel blij van, want dan kan ik hem lekker draaien op radio 1. Daft Punk! Get Lucky is dit. Woe! Het is disco hoor. Zeg wat je wil. Dubstep. Het is gewoon disco. Like the legend of the phoenix, huh. all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Uh, the force from the beginning, huh. love. We've come to. Lucky. We're up all night to the sun We're up all night to get Heel hip. We moeten gewoon morgen een keertje zeggen tegen, tegen de kinderen of de kleinkinderen. Weet je wat leuk is? Daft Punk en uh, Get Lucky. En ze schijnen ook uh, met hun gezichten in beeld te zijn geweest ergens. Nou, dan kun je weer helemaal meepraten met hun muziek van nu. En dan is het eigenlijk ook nog eens een beetje disco. Dus daar worden we weer heel blij van. 0800-1121 is nog steeds het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. En ik was in gesprek met Heidi, die inmiddels 3,5 uur aan de telefoon hangt. Of niet, Heidi? <lacht> Maar we hadden, je had een heel verhaal, want de, de bovenburen hadden um, een, een lekkende verwarmingsketel. En dat ja, kwam bij nee. jou in de kast naar beneden en een zwarte vlekken op de muur en toen? Wat zwarte vlekken? Nee, de hele muur werd helemaal zwart. De hele muur werd zwart. Ja, en, uh, en uh, de kamer die ernaast zat ook. En mijn kledingkast van binnen werd ook zwart. En ja. al uh, die kast die boog om, die viel wat om. Van uh, nattigheid en de ja. schimmel. Nou, toestanden, ja. Uh, daar is dus uh, via de woningbouwvereniging een klootje erbij geweest. En die heeft dus geconstateerd dat er in de afvoerpijpje van de, van de verwarmingskasten, uh, uh, zou ik maar zeggen, uh, dat die uh, met, uh, vanaf de bouw met steentjes en met planten uh, gevuld waren. Dus die was knap verstopt. Ja, Oké, okay, dus het water liep bij mij binnen en uh, die ging zich in, in de muren en uh, op de ja. grond. Waterschade, de grond. ja. Daar is dus uh, een calamiteitenbureau bij geweest. Ja. En uh, ik moest dan mijn verzekering bellen. Andere mensen ah. moeten nu een uur en tien minuten wachten, hè Heidi. Ja, vind ja. ik ook. Ja. <laughs> en uh, dus zodoende ja. Uh, was ik het er niet mee eens. Want ik vind, het is niet mijn schuld. Nee. Nou, nou is de juridische vraag is dus van, wat moet ik doen? Waarom moet mijn verzekering het allemaal betalen? En moeten de anderen ook niet mee betalen? Maar de, de, de, uh, heb je geprobeerd, want ik bedoel, ze proberen überhaupt gewoon... Kijk, jij bent verzekerd tegen waterschade door externe factoren. Klaar. Ja. Dus, da dus dat is niet zo'n probleem. Alleen, ik snap ook wel dat het eerlijker lijkt... Dat de bovenburen betalen. Of de Meebetalen. woningbouwvereniging. Meebetalen, maar nou is het een gevecht. Ja. Dat die calamiteitenbureau, die dus alles in, in werking gesteld heeft. die zegt van. ja, je krijgt uh, verschillende dingen nog niet geleverd. omdat uh, de verzekering niet wil betalen. Nee. Oh, een ik, uh, wat is dat nou voor onzin? Mijn vloerbedekking moet. Ik moet nieuwe vloerbedekking hebben. De muren moeten met behandeld worden. En uh, speciaal. Dus uh, dat, dat loopt allemaal niet lekker. Ik word er niet goed van. Nee, volgens mij moet dat gewoon dat moet echt uh, de woningbouwvereniging. Uh, die, die, maar die proberen natuurlijk eerst tien keer te zeggen nee hoor. Oh, maar wat een toestand. Maar is het niet zo dat, uh, uh, dat jouw verzekeringen dan uiteindelijk weer op die woningbouwvereniging uh, verhaalt? Weet ik niet. Dat zeggen ze niet. Nee, maar ja, zolang ze niet betalen, nou, euh, heb je, dan je dan natuurlijk een probleem. Ja. Hoe dat werkt. Nou, 0800-1121, als iemand Heidi kan helpen. Ik ga mijn best doen, Heidi. Ja, er is een meneer, ja. en die heet Roel, en oh. die deed... Uh, ja, precies, uh, Roel de Ruiter. Ja, misschien dat die het ja. weet. Ja. Kan die mij niet bellen dat ik daar Nou, laten heb. we het wel op de radio. Ik bedoel, ik vind het heel fijn om mensen verder te helpen... maar als het allemaal buiten ja. de radio omgaat... dan krijg ik op een gegeven moment krijg ik mijn salaris niet meer natuurlijk. Ah, zielig. Ja, dat zou heel vervelend zijn. Ik heb ook drie kleine kinderen om te voeden. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja, maar, ja. Ik, maar misschien dat Rol nog even nog een keertje wil bellen. Dan, uh, want of die nou ja. op de radio of tegen jou persoonlijk zegt... Dat is, uh, dan ben je in ieder geval weer een beetje geholpen, toch? Ja, ja. ja. maar dan heb ik nog uh, een antwoord ja. op die was... Ja. Uh, ik uh, kom uit een nation. ik je, we, we werk al jaren met die was en ik gooi alle was bij elkaar ja. en alle vlekken gaan eruit en ik gebruik gewoon waspoeder, ja. uh, wasverzachter ja. en uh, een, een theelepeltje peper. Wat? <laughs> Echt waar? Ja, een theelepeltje peper. Witte peper, zwarte peper? Witte peper. Witte peper. Een theelepeltje peper? Ja, bij, bij je was en alles gaat eruit. En alles... Uh, uh, je hoeft helemaal niet, uh, niet te gaan uh, schakeren. En je kan uh, witte, zwarte, uh, bont was, alles bij elkaar doen. En het uh, loopt niet door de vlekken. 0800-1121. Dank Heidi. Ja? Ja. Goeienacht. Ja, oh, oh, was het dag. het waard, Heidi? Ja. Wat? Ja, zeker. Oh. jij, ik moet nou nog antwoord hebben. Hè? Ja, precies. Laten we, dat, laten we nog een slag om de arm houden. Nou, dan ga ik snel mijn best doen. Een goede nacht. Okay. Dankjewel. Als Dag. Dag. Timo. Timo. Timo. Timo. Ja, tijd. Met Timo? Hi. Timo Tijd, zei je dat nou? Ik zeg Timo Tijd. Tijd. Oh, tijd. Timo, Timo. Dit ja. is niet van mezelf hoor. Ik, ik hoorde. Ik hoorde... Dat je ruimte hebt voor vragen. Dus ik denk, ga dan nou ook maar bellen met een vraag. Krijgen we ik dat? heb ook nog wel vragen. Nou, ja, maar vraag ik ben bang, twee. Timo, dat de levensvragen waar jij mee worstelt. Nee, nee, nee geen levensvraag. <laughs> gewoon een concrete vraag. Oh, heel mooi. Nou, zeg het maar. Uh, maar ik wil graag beginnen met mijn excuses aan te bieden. Wat heb je want, nu weer gedaan? Nou, uh, vorige week was ik nogal heftig. En toen... Uh, heb ik je een aantal keren niet uit laten praten. En ik, ik vind het zelf altijd heel vervelend. Want vrouwen hebben ook de neiging vaak om een mond dicht te houden als een man het woord abrupt overneemt. Ja. Dan denk ik van dan ben ik eigenlijk altijd benieuwd wat die vrouw had willen zeggen. Maar ja, dat hoor je dan nooit meer. Nee, dat hoor je ook nooit. Dat mensen benieuwd zijn wat de vrouw had willen zeggen. Ja, daar ben ik wel vaak benieuwd Zou, naar. Maar en door. Ja, uh, excuses geaccepteerd. Ik kan me Dankjewel. niet meer herinneren dat het me ergerde, maar als nou ja, jij het zegt... Ik, het viel, viel me zelfs op, dus ik zal het wel vaker doen, maar dan valt het me niet op. Maar nu viel het me zelfs op, dus ik denk nou, dan moet ik ook maar uh, buiten bij het Eventjes met... Ja, um, vraag. Uh, ja, die vraag. Uh, ik vraag me af, ik ben niet zo goed in geschiedenis. Maar ik heb wel laatst vernomen dat zeg maar, uh, het christelijk geloof in eerste instantie katholiek was mm -hmm. in Europa en dat het toen uh, door Luther is afgesplitst... naar nou, het mm -hmm. protestantisme, onder de Saxische koningen in Oost-Duitsland. <laughs> maar verder ben je toen... niet zo goed in geschiedenis. Ja. Nou, dat heb ik laatst gehoord. Dus ja. het, dat kan ik dan wel onthouden. Ik ja. heb het niet uit de boekjes, maar ook van de radio. Maar de vraag is eigenlijk, waarom? met welke reden was er eigenlijk... dat mensen zich van het katholieke geloof wilden afsplitsen? Dus waarom hebben ze toen uh, zeg maar een, een aparte stroming... ...binnen het christelijk geloof opgericht en dan heb je ook nog gereformeerden en weet ik wat veel, pinkstergemeenten en allerlei soorten gemeenten. Waarom scheiden al die mensen zich allemaal af? <laughs> Waarom is het, wat, wat was er mis met, uh, met het, uh, zeg maar het eerste geloof? Met het katholieke geloof? Ja, wat, wat, wat, wat, wat stuitte men zo tegen de borst dat ze zich dan af gingen scheiden? Ja, dat is waarschijnlijk gewoon het verschil dan tussen de verschillende geloven. Maar laat ja, het... maar wat is, dan, wat is dan de fundamentele meningsverschil waarom dat niet meer voldeed, zeg maar? Was dat niet de, een rijk, er ergens... de rijkdom of het, uh, het materialisme? Ach joh, ik weet het ook allemaal niet meer. Er moet, er moet een fundamenteel, fundamenteel meningsverschil. Je gaat niet zomaar je afscheid nemen neem ik aan. 0800 1121, help. Uh, en één ja. en, en, en dingetje nog, ik wou nog wat toevoegen, omdat het toevallig drie weken geleden was dat geloof ik bij... Uh, Labyrinth Radio van de Je VPRO ging het toevallig ook over bacteriën in de was. Echt waar? Ja. Dat is een leuk programma, joh. Ja, het gaat ook sneuvelt ook. Is dat echt waar? Ja, alles gaat sneuvelen. Het is ja. vast, de hele vaste wetenschapsreduizend ook bij de VPRO. Ja, dat heb ik meegekregen, maar dat wordt overgeveld naar de NTR. En die gaan weer meer wetenschapsprogramma's maken. Ja. En kijk, het is, ik vind het ook heel verschrikkelijk hoor, wat er gebeurt. Want ja. de, maar laten we wel wezen door de bezuiniging. Als je bezuinigt, dan moet je ook ja. bezuinigen. Dus dan moeten de maatregelen genomen worden. Ja. Maar het, is, het gaat me zo aan het hart wat er gebeurt met collega's en met programma's van collega's. Mm. Maar dit, dit is het resultaat van dat we met z'n allen uh, uh, uh, zeg maar gestemd hebben... op partijen die besluiten om te gaan bezuinigen. Omdat dat ja, beter ah, nee. zou zijn voor ons land. Nee, Dus, dus Als jij tegen jezelf zegt van... ja, ik moet thuis bezuinigen, dus ik zeg de Donald Duck op... Ja, dan kan je wel met z'n allen gaan huilen dat je de Donald Duck moet opzeggen. Maar ja... Je moet ergens op bezuinigen. Ja, maar dit, ik wil het toch even corrigeren. Het is niet het gevolg van dat we op partijen gestemd hebben die dat beslissen. Jawel. Het, het is het ook. Sorry. Ja. Maar het ja. is het ook het gevolg. Van dat de verhouding tussen het inkomen en de schuld een beetje onhoudbaar begint te worden. Het is een, ja. En dat kan je uitstellen natuurlijk, maar dan doe je het over tien jaar. Dus dan is het uitstel van executie. En dan ja. vragen ze dan, dan heb je alleen maar een grotere schuld. Dus ja, dat moet je er als, natuurlijk wel bij Maar als jij, Timo, een enorme schuld hebt opgelopen. en jij en ik zeggen met elkaar. nou, Timo, we moeten het oplossen en we doen het zo, namelijk door te bezuinigen. dan moet je niet gaan houden dat we er dan natuurlijk op moeten zeggen. Maar nou, ik incasseer het ook. Nee, maar dat is, maar dat is waar, maar. Uh, uh, los van het alles. Moeten er ook weer nieuwe programma's komen? Want anders wordt het stil op de radio. Ja, maar wat ik denk, wat ik dacht: van. Kijk, nou schijnt iedereen zijn eigen, zeg maar, brede pakket te willen aanbieden. Kunnen ze nou niet onderling de omroepen zich specialiseren? Net zoals in het bedrijfsleven, zeg maar, dat de een de wetenschap voor zijn rekening neemt, ja. de ander. Uh, de cultuur, dan de ander, daar heb je ook nog in geloof. Ja, maar dat gebeurt nou, heb... natuurlijk wel enigszins. Alleen je kunt de wetenschap vanuit, het ene, vanuit, vanuit de ene kant benaderen... en vanuit de andere kant. Ja, en dat is weer... Kijk, een, uh, omroep Max bijvoorbeeld, dat is een leuke omroep. We zouden iedereen allemaal heel vaak naar moeten luisteren en zo. Maar die, die richt zich op ouderen. Dus... Ja. Ja, weet je, dan kun je zeggen, de, het is maar net voor welk thema je kiest. Oh, goed, ik ga weer op mijn stokpaardje. Dan moeten we ja, dat maar doen. ik heb het idee dat maar, de wetenschap nu echt helemaal onder. Nee, dat is niet waar. De NCR ja. neemt de wetenschap op zich, maar wetenschap en onderzoeksjournalistiek, dat zijn gewoon hele dure manieren van radio en tv maken, mm -hmm. en er is ja. geen geld. Ja. Nee, ik snap het ook want iedereen wel. Iedereen moppert altijd geld. En, nee, de, de, de, de maar er zijn, ook, er zijn ook ontwikkelingssamenwerkingsprojecten die ook sneuvelen. En dat is daar heeft iemand pijn erg... van. Maar ja. dat is ook erg natuurlijk. Ja, het moet wel ergens vandaan komen. Dus ja. ik incasseer het ook. Ik bedoel, ik neem ook gewoon het stukje van de pijn. Dat is het niet. Maar bijvoorbeeld het, Labyrinth, maar dat jammer. is wel echt jammer. Ja, want het is en echt mag een en Ik mag ook gewoon zeggen dat ik het jammer vind. vind. Ik zeg niet dat ik er voor de barricade op ga, maar ik vind het echt jammer. Ja. Maar, over ten, zolang het programma nog is. Drie weken <lacht> geleden was het over bacteriën in de was. Ja. En dan werd inderdaad gezegd: van pas vanaf 60 graden gaan de bacteriën dood. Ja. Uh, met de wassen doe je eigenlijk alleen maar de bacteriën verspreiden. Want 10% blijft er sowieso op zitten. Dus die bacteriën gaan de kas erin. Als je bacteriën echt dood wil hebben, kan je het het beste in de zon ophangen. Want ultraviolette licht uit de zonlicht, dat doodt de bacteriën echt. Uh, je moet ook je huid gezond houden en zonder wondjes. Dan krijgen die bacteriën geen kans en dan heb je er eigenlijk ook niet zoveel last van. Ja. En uh, mijn persoonlijke toevoeging nog is dat ik ook eens een keer van een bevriende ex-ziekenverzorgster heb gehoord dat je je matras kan strijken om <laughs> mij te dood te maken. Heb je het al gedaan, Timo? Ja, heb ik één keer gedaan. Heb je echt maar je matras was... gestreken? Ja, aan beide kanten. Oh. Ja. <laughs> en beide kanten ook. Eerst strijken, ja, dan omkeren. Oh, okay. Ja, je moet sowieso omkeren ja. altijd. Als je je bedden goed gaat verschonen. Maar dan ook gelijk de andere kant. Op de strijkplank? Nee. Oh. Ja, als je toch <laughs> bezig bent. Op de, op de, op de boogspring. En... Dat je ook moet doen, wat ik ook, dat hoorde ik uh, een tijdje geleden, misschien wel een jaar geleden op de radio. Ja. Dat uh, de huisstofmeid, ja. de, de, dat je daar mensen allergisch voor wordt. Die worden niet allergisch voor de huisstofmeid aan het Maar van de poepjes, zei die mevrouw, van de oh. poepjes van de huisstofmeid. Ja. En die breken alleen af als je ze met water, als je met waf, water in aanraking komt. Dus je ja. moet nadat je gestosheid hebt ook dweilen. En dan uh, krijg je daar minder last van. En je matras stoomstrijken. Nou, ik heb het gewoon droog gedaan. Want ja, ik, uh, zit je ik nog voelde... met de poepjes van je huisstofmeid? Ja, nee, ja, maar ja, dus ja. vond ik toch, vond ik toch te... Nee. Eh, dat vond je net een stapje te ver gaan. Ja. Maar goed, ik uh, sprok ook maar. En ik, ik ga ook gewoon dood in onwetendheid. Dus, nou ja, uh, uiteindelijk wel, ja. ja. Ja. Nou, ik weet niet of dat nou zo'n geruststelling is. Maar dankjewel, Timo. Ja, die vraag, vergeet, vergeet de vraag niet, hè? Uh, wat was het ook weer? Nee, ik vergeet hem niet. Oké. Okay. Ik vergeet nooit een vraag, toch? Vergeet ik wel eens een vraag? Nee, ik geloof ik niet. Oh, gelukkig. Nou, uh, goeiedag, Timo. Oké, okay, bedankt. Doeg. Hoi. Antonet. Dag, Astrid. Hallo. Over de witte poep. Ja. <lacht> ja, het gaat de hele avond al over. of de hele nacht al over poep. Maar ja. Het gaat het voor poep, maar niet over witte poep? Je ja. kan namelijk niet tot een vogel plast. Dus de urine is het niet. Ja, maar het is zeg maar: een vogel plast niet, en dus zit wat hij wat aan vocht afscheidt ook in de vogelpoep. Zou ik je eens vertellen wat, wat een vogelpoep wit maakt? Nou ja, doe dat. Ja. Als, een, als dieren die wit vlees eten, dus weinig door bloed, zoals watervogels, ja. dat is de witste poep die er is. Heb je nooit een uh, vladder van een uh, reiger op je auto gehad? Nou, vast wel. De grootste, ja. de grootste vis eten die er is, Nou, dat is puur wit. En dieren die dus bloederig vlees e uh, eten, al is het een insect waar ja. bijna het bloed in zit, ja. dat maakt het, het bloed maakt dus de ontlasting donker. Ah, oké. Okay. Ja, dat is, dat, dat, maar dat, dat, dat, er zit altijd een zwart vlekje in of een groen vlekje soms zelfs. Ja, omdat ze ook zand mee oppappen. Oh, oké. Okay. Nou, ik, ik ben helemaal bij ons van net, dankjewel. Ja, maar je hebt nog een, vraag, een stukje van de vraag. Oh ja, waarom de, waarom hond, de hond het, het opeet. Ja, de ja. hond is een fecalië van oorsprong. Oh. Toen de hond in het beeld uh, leefde, moest hij zijn eigen voer dus bij elkaar krabbelen. Ja. En waar kan een dier, dus bij een ander dier, het eerste bij als hij het op wil eten? Bij de buik, bij de darmen. Ja, uh, yeah. ja. Daar hoeft hij geen bot voor, uh, van zijn plaats te maken. En daar zit hetzelfde in als wat wij vinden buiten, wat poep heet. Dus dan klinkt uh, eigenlijk, zit dat het dichtste bij een normale maaltijd, zeg maar. Bij voor de hond. Dat heb ik even niet. Nou ja, als de hond in eerste instantie voor de darmen gaat... Wij dan... normale, van zijn oorspronkelijke uh, manier van eten, komt uh, dat dus het dichtste bij. Ja. Ja. Nou, ik vind het genoeg zo, Antoinette. Dank je wel. Oké. Okay. Ik, ik ben blij met het antwoord, hoor, maar ik streep hem nu lekker af. Ja, je hebt gelijk. Oké. Okay. Goedennacht. Hoi. Frederik. Ja, je was niet. <laughs> uh, goedenavond, denk ik. Goedenavond. Zeg het uh, eens. Ik uh, had jouw vraag over de, de fietsers uh, uh, gehoord. Ja. Yeah. Uh, nou, dat is. Uh, stellen we even heel simpel dat het een natuurlijke kwestie is. Uh, nemen we aan dat iedere fietser die daar in dat peloton en daarvoor meer rijdt... en aan het beginpunt staat met precies zoveel energie. Ieder heeft dus een, een bepaalde hoeveelheid aan energie meegekregen. Dan ja, eh? ja, ja, ja. Nou fietsen ze allemaal uh, weg. Eh? En diegenen die het makkelijk aandoen, die gaan in de windschaduw zitten... en uh, die blijven in het peloton... En diegenen die vooraan het peloton rijden, die hebben nog wel wat meer uh, werk te doen. Dus die verbranden al eerder hun voorraad. Ja. Dus uh, wanneer daarvoor in dat peloton nou, of van achteren, uh, een paar komen, een groepje van zes of zo, of van, van vier, uh, en die rijden dan opeens daardoor en vooruit, ja. dan hebben ze weer een groter stuk van die energie die ze gehad hadden, hebben ze alweer verbruikt. Dus oh ja. dat dat dan weer uh, drie of zes zijn, of zoiets... en uh, die zijn niet van dezelfde ploegen. En die willen niet iedere keer de leiderwerk overnemen. Plus dat je, als je met zo'n klein groepje bent... dan kun je elkaar niet zo mooi afschermen... degene die erachter rijden, als het peloton. En het peloton kan steeds weer anderen naar voren sturen. Niet? Dus... Uh, je begrijpt al waar het heen gaat, uh, die groep die daar wel eens bij 15 minuten naar voren gereden is, ja. die kan maar in dezelfde uh, gevallen, uh, kunnen ze uh, dit waarmaken dat ze het ook afmaken alleen maar bij de gratie van het peloton. Want wanneer het peloton dan zegt van nou die paar die daarvoor zijn is niet zo erg als ze winnen want uh, ook daar kunnen we die 15 minuten best uh, aan geven. Want dat zijn geen mensen die, die zeg maar een gele trederhara in gevaar brengen. Nou ja, dan laten ze eventueel gaan. Of ze maken de zaak een beetje spannend. En dan kunnen ze met hun energie ja. kunnen ze weer die hele zaak inlopen. Omdat ze veel minder aan, aan, aan wind uh, uh, tegen zich hebben. Want iedere keer hebben ze andere mensen op kop. Ik nou, vind... op die manier, het is, is een politieke manier eigenlijk, een, een strategische manier beter gezegd. Mm -hmm. En het is aan de andere kant is het ook nog een manier, uh, natuurlijk, van als je heel theoretisch zegt van ieder heeft uh, 100% energie bij de weggaan. Dan moet je uh, ja, aan het eind, heeft dan ieder, ieder die 100% energie, wanneer die daartoe uh, uh, de kans krijgt, heeft hij die, die ook opgebruikt. Dan is het een ideale renner, oké? Okay? Ik vind het een prachtige uitleg, Frederik. Mag ik je daar erg voor bedanken? Nou, heel graag. En en, dan, er er wa ja. waren nog een paar andere. Wat was er nog wat uh, voor vrij? Ja. Ik had nog een paar dingen gehoord. Die, uh... Ja, van alles nog, maar ik heb zo'n mooi plaatje bedacht hierbij. Oh, wat heb je? Oké, okay. Nou, dan laten we het voorlopig maar even zijn. En, en toch bedankt, Frederik. Maar ik heb eh, trouwens ongelooflijk moeten lachen af en toe bij de, jullie antwoorden. Maar de manier waarop jij ad rem kunt reageren, ik vind dat heerlijk. Nou, en van remmen gaan we weer naar wielrennen. Nee, dat was, was niet van rennen, dat was van ad -rem. Ja, precies, maar een wielrenfiets heeft meestal ook remmen. Nou ja, goed, okay. dit gaat niet zo goed. Dit is jammer, dit, ik schrijf dit bij als minpuntje. Dankjewel, Frederik. Dag. Goeienacht. Dag. Dag. Dag, ja, hij legt het wel echt heel erg goed uit. En het wordt ook weer tijd voor een muziekje. Bram vermeulen, het is een wedstrijd. Het jongetje zit boven op het duin. Het is wel 100 meter hoog. Zo hoog zat werkelijk nog niemand en hij ziet Engeland.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 en toen hij eindelijk Appa. was alles al voorbij. Het is een wedstrijd. Bram Vermeulen was dat. 0800 1121 is het nummer dat je gewoon kunt blijven bellen met vragen en met antwoorden. Um, Leo. Ja, Astrid, Leo. Um, ja, ik heb uh, eigenlijk niet zo goed nieuws. Uh, vaste deelnemer van uh, ons programma, Rob Engels, is uh, afgelopen weekend overleden. Sorry, van ons programma? Ja, ons uh, nachtzuster. Oh. Dit, uh, dit is toch een programma van ons, van jou, van ja, mij? De ja, volle, nee, maar ik on... dacht even dat je on... het over jouw programma had. Maar, uh... Nee, nee, nee. nee. Ons programma, het is... Uh, ze hebben toch een soort uh, familie van uh, nachtbrakers. Ja, ja. En Rob Engels uh, deed er ook altijd graag aan mee. Ja. En, uh, had we, nou, ja met name juridische zaken haakte uh, hij altijd even in. Had hij altijd... Uh, en uh, ja, toch altijd wel uh, duidelijke taal. En wa was het een bekende van jou, Leo, ook? Uh, nou ja, ik kende hem eigenlijk eerst alleen uh, ook vanwege zijn radiostem. En uh, op een gegeven moment bleek dat ik... dat we altijd gezamenlijke vrienden hadden. Dus mm. ben ik een paar jaar geleden ook een keer tegengekomen. En ja, uh, nou, dat was ook wel goed contact. En heeft me ook wel eens geholpen met een uh, juridische kwestie. En een bijzondere man was het. En, en uh, de, uh, wat is er gebeurd? Uh, ja, weet ik eigenlijk niet. Ik, van, van het weekend thuis zat ik even wat te en Toen zag ik op uh, RTV West dat er een man was opgedrecht. Ah, echt? Een gisteren belde een vriend op van uh, die man die ze opgedrecht hebben, is op Engels. En wat er gebeurd is, weet ik niet of hij uh, de verkeerde kant van de brugleuning heeft gepakt... of uh, dat er sprake is van een misdrijf. Dat ja. is me niet bekend. Ja. Nou, hartstikke goed Leo dat je het even doorgeeft. Ja. Misschien dat ik morgen nog wat weet morgenochtend het is te begrafenis, is het oh, straks. Ja. Maar goed, op Engels zal niet meer bellen, dus een mooie radio nee. stem zullen we nooit meer horen. Nou, mooi dat je hem even memoreerde. Dankjewel, Leo. Ja, ja goed. Dan uh, uh, ja. moeten we het zonder doen. Sterkte. Dus, ja, oké. Okay. Dankjewel. Ja, de ik nog. Dag. 0800-1121 Didi, goedenacht. Didi? Als je nu aan het wachten bent en tot je aan de beurt bent en je hebt de telefoon bij je oor, zeg dan even hallo. Oh, sorry. Hallo. Ja, zit... Hallo. Heet je geen Didi? Ja, dat klopt. Dat oh ben ja. Ik. ja, nee, dan verwacht je het natuurlijk niet. Ja. <laughs> zeg, Didi, wat kan ik voor je doen of jij voor mij? Uh, nou, die afscheiding van de katholieke kerk. Oh, heel goed. Voor Timo, oh. Ja. Dat was uh, door de aflaatbrieven die de paus verkocht. En was dat echt de reden? Want dat verhaal dat heb uh, ja. ik zelfs geleerd op school. Ja. ja. Dus dan kon, je, dan kon je namelijk voor geld kon je, um, uh, kon je vrijstelling krijgen van uh, zowel de hel als eventueel het vage vuur toch? Of haal ik nu weer geloven door elkaar heen? Uh. Nou, dat is voor mij eigenlijk hetzelfde. Nee, toch? Het de, de, je hebt toch het voorportaal? Oh, laat ik me hier alsjeblieft niet aan wagen. Ik zeg gewoon niks. Ik zeg, ik zeg het, dan kon je jezelf vrijkopen. Ja, in ieder geval een tijd. Dus als je meer gaf, kreeg je langer vrij, zeg maar. Ja, en dan zat het toch in het geld. En, daar, uh, en, en daarom kwam het. Is dat echt de reden dat. Ja? ja. Ik kan het me herinneren. Dus we we daarom we, daarom is Luther, uh, kwam die met zijn uh, plakaten met stellingen. Dat, dat was de voornaamste. Oh ja. Oh, ja. Wow, wat goed zeg, heb je dat allemaal gewoon onthouden, Didi? Ja, ik heb de lagere school geleerd. Ik dus heb ja. een hele vlog en bewijzen gehad. Ja, ik ben in staat om een examen te stelen en dan, dan nog de antwoorden te vergeten als ik examen moet doen. Dus dat is uh, <lacht> voor mij is het echt verschrikkelijk. Maar ik ben blij dat jij het weer even geduid hebt. Dankjewel, Didi. Oké, okay, dag. Uh, Goeienacht, dag. Richard? goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Richard. Ben ik goed te verstaan? Uh, wat zeg je? Ja, nee, sorry, dat is altijd zo flauw. Jezus. Ja, ja. Ja. Ja, je bent wel ja, jij, je bent geen ingeloviging, hoor ik net. Wat kan ik voor je doen, of jij voor okay, mij? Gekeld. Wat ik me een tijdje afvraag uh, over verkeerslichten, waarom de ene zijn aangepast aan verkeer en de andere gewoon computer gestuurd, oftewel totaal niet logisch ingedeeld. Ja, dat niet overal nog de Groene Golf en zo uh, geldt. Nee, dat is lang niet overal zo. Zonder in Zendam had je ook al die. Is gewoon die ja, die gewoon op groen sprong als er gewoon niks aan de hand was. Weet ik wat, twee ja. uur snel. nou staat dat in gewoon lachend uh, twee uur s'n op uh, op rood, terwijl er niks aan de hand is. Ja, wat doe je dan? Stop je dan? Ja, ik, rij, uh, ik ben vrouwenwagenchauffeur. ik rij met ja. een naam, dus dat, dan is het me uh, niet helemaal handig om door te rijden. Met mijn ja. persoon uh, wil ik het dan eens proberen. Maar dat is ook weer een punt wat je, dus, je daar zegt. Uh, het valt me dus ook op dat is s nachts, uh, steeds met automobilisten, uh, zijn niet denken van nou, uh, ik neem de gok. Nou ja, ik heb het wel eens gedaan. Want je hebt hier bij het Mediapark heb je ook zo'n stoplicht... dat springt op rood als je aankomt rijden. Dat is ja, echt dat zo grappig. Tot, tot, ja, maar dat is totaal niet logisch. Ja, maar ik, ik, ik ben er één keer doorgereden weet je, Want het, het zijn natuurlijk... dan kom ik om twee uur s'nachts... of eigenlijk om half twee of kwart voor twee s'nachts kom ik aan. Er is echt in de verste verte niemand te zien. En dan springt het stoplicht op rood. En dan denk ik, nou het kan wel, want ik ga rechtsaf. Maar ik heb dat één keer gedaan, maar ik word er echt heel erg nerveus van. Vanwege het feit dat je gepakt wordt? Nee, gewoon door roodrijden. dat zit zo diep in mijn systeem dat dat niet mag. Dat ook al, ook al, weet je, ook al heb je de ramen open en kun je ook horen dat er in de, in ergens ter hoogte van Amersfoort pas weer een auto rijdt, dan vind ik het nog niet kunnen. Of zo. Oké, okay, dus als ik jou goed begrijp, ben je in het verkeer niet echt een vrouw die bepaalde risico's neemt? Nee. Behalve uh, bij het inparkeren, dat is heel risicovol op mijn, uh, bij mij. Ja, dan heb je een ik wil een lullig grapje maken, dan heb je zeker parkeerhulp. <laughs> ik snap het grapje dan weer niet. Parkeerhulp? Ja, ja. ja de meeste kleine auto's zitten allemaal van die piepjes. Dus, oh, de piepiepiep. Dus... Ja, nee, dat heb ik niet. Nee, maar ik, ik heb van mijn opa geleerd: gewoon langzaam ja. achteruit totdat je een auto raakt, en dan weer langzaam vooruit tot je een auto raakt, en dan sta je goed. Dit is heel erg fout. Dat zeg je precies tegen de ze hebben. Dus ik voer daar helemaal niet vrolijk van. Ja, maar ik doe dat natuurlijk ook niet. Anders zou ik dat natuurlijk niet zeggen. Hey. Nee, okay. Maar ik kan best heel goed rijden. Maar, maar Richard, um, uh, dus waarom stoplichten nog steeds zo slecht op elkaar afgesteld zijn? Is dat eigenlijk de vraag? Ja, ja dat is echt mijn vraag. Dat ja. was er toen eentje op een andere radiostation, een gele zogenaamde geleerd. Die was erachter gekomen. En hij die ik met mezelf van, joh, dat was tien, dit is al 10, 5 jaar aan de gang... dat uh, verkeerslichten niet logisch zijn ingedeld. Maar ik vraag me dat af, is het gewoon puur om te zeggen van nou, uh, we gaan een automobilistje pissen, of is het gewoon, uh, nou ja, ze weten niet weten. Dat is eigenlijk mijn vraag. Nou, het, volgens ja. mij komen ze er gewoon niet aan toe, omdat is een keer goed terecht... Richard? Ja? Ben je geladen? Ja. Zullen we raad wat hij rijdt spelen? <laughs> ja, voor mij mag je het proberen, Is prima. Want jij denkt dat ik het niet ga raden? Nee, nou ja. ja, probeer maar, probeer maar. Zijn het allemaal verschillende dingen, want dan kom ik meestal in de problemen. Nee, het, het, het is, uh, ik kan wel zeggen, alles is één geheel. Oké. Rijden met een uh, rioleringsbuis? Nee. Rijden met cement? Nee. Rijden met iets dat vloeibaar is? Nee. Rijden met iets dat je kunt eten? Absoluut niet. Uh, Rijden met iets dat een basisgrondstof is voor iets anders? Ook niet. Uh, Rijden met een uh, machine? Ook niet. Rijden met auto's? Daar rij ik in. Oh, uh, nee, ik kan niet met auto's. Nee, er, nee, maar dat kan. Je hebt echt auto's met auto's. Dat is, uh, ja. ja, dat weet ik. Okay. Rijden met zand? Ook niet. Rijden met uh, voorwerpen? Ja. En kleine voorwerpen? Ja. Hele kleine voorwerpen? Uh, Jezus. Uh, groter dan 10 centimeter? Ja. Groter dan 20 centimeter? Ja. Groter dan een halve meter? Nee. Oké. Okay. Uh, 30 centimeter ongeveer? Ja, zoiets ja. Uh, uh, heb je thuis zelf? Nee. Waarom niet? Dat is voor mij totaal niet handig. Oh nee, nee, dat zou ook totaal niet handig zijn voor jou. Nee. Um, zijn, uh, het zijn geen stenen, hè? want het was geen. Uh... Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Um, is het van hout? Nee. Is het van ijzer? Nee. Is het van plastic? Ja. Um, plastic dingen van ongeveer 30... Cent... Zijn het tankenbouters? Nee. <laughs> nee, zegt hij. Dat was wel leuk geweest. De hele lading <laughs> tankerbouters. Ik vind het erg grappig. Um, nee, maar tankenbouten zijn ook niet van plastic. Die zijn meestal van steen. Um, dus je hebt een hele vrachtwagen vol met voorwerpen van ongeveer 30 centimeter van plastic. Ja. Voetballen. Wat? Nee, nee, nee, nee, ze zijn allemaal zelf. Nee, geen, luken, geen voetbal. Ik hou niet van voetbal. Nee, nee maar dan zou je er even goed wel mee rijden als ze je ja, dat zouden duidelijk, vragen, duidelijk, toch? Ja, veel, veel, Ja, ja, ja. ja. Um, goh. Dat is lastig. Zijn ze allemaal dezelfde kleur? Ja. Eén kleur? Ja. Hmm. Uh, en is het, uh, ga je naar een tuincentrum? Nee. Oh. Ga je naar een... Uh, je gaat niet naar een supermarkt, toch? Ga je naar een supermarkt? Je komt uh, heel erg warm in de buurt. Dat heeft van mij te maken, laat ik het zo zeggen. Ik rijd voor een uh, supermarktketen uh, in het blauw. Nou, dat weet jij genoeg, volgens mij. Heb je plastic draagzakjes? Nee. Spa nee. Nee, uh, winkelmandjes. Nee. Um, uh, lege flessen. Nee. Um, uh, lege kratjes. Juist. Echt? Ja. Nou, dat vind ik toch knap dat ik het duurt even twintig minuten, maar dan raad ik het toch. Nou, nee, ik zal je uitleggen. Uh, ik rijd dus voor die blauwe kijken en uh, die vervoerde ook vlees. Nou, in de, dat vlees zit normaal in die zwarte kratjes en die oh, ik nou. Ook... Dus... Ik heb nou wat weggebracht naar, uh, naar Tilburg, ik ga nou weer terug naar Zandam. Die ga ik daar weer afleveren. Even in Zandam nog afleveren. Oké, okay, ja. nou, ik ben blij dat we eruit zijn, Richard. Dankjewel. Hey, mag ik één tongje geven? Ik vind het bijna jammer dat jullie muziek draaien... want ik stem juist op jullie af om gewoon naar nou mensen te luisteren. Maar ja, ja maar de, ja, er is onderzoek naar gedaan... en het grootste gedeelte van de mensen heeft af en toe even tijd nodig om adem te happen. En dan gaan ze toch gewoon naar een andere radioseizoen. Ja, dag! Nee, dat moeten we niet hebben. Want ja, maar wees... Ik stem juist op jou om de gewoon te luisteren naar mensen te tranen. Nee maar, dan, de, nee, maar stel je voor, Richard, dat jij eventjes adem moet happen. En dat je nou, denkt: dan van... ik moet mijn raamje open. Ja, ja maar de, dan heb je even behoefte aan muziek gewoon om je hersenen weer even weet je. Dan heb je zoveel informatie over vogelpoep en waterschade gehad. denk je: ik moet eventjes opladen, ga je naar een ander station. En voordat je het weet, blijf je daar naar luisteren. Dan ben ik je kwijt. Nee, nee, nee, nee. want ik heb er ook een dagje in zitten met uh, bepaalde muziek. Maar nee, ik vind het wel grappig. Ja, jij. En, uh, ja, ja, ja. Nee, maar andere mensen die zetten hem dan even op Classic FM, vallen in slaap. En dan gaan we luisteren, cijfers. Ja, maar Classic FM, daar doe ik wel een, een zender op, zeg. Hey, hallo. Nee, dat is ook zo. <laughs> maar goed, je, je weet mijn vraag nog? Um, wat was het ook weer? Oh ja, waarom stoplichten en niet nog steeds allemaal gewoon helemaal ja! mooi op elkaar afgezakt? Oké, okay, nou dat weet je, je wat... Vroeg, dat, ja? dat zijn mijn varen vroeger ook altijd. En stoplichten, geen verkeerslichten, maar stoplichten. Zo leuk. Oh, oké. Okay. Nee. Um, Richard, we gaan even Eest. naar ademhappen, hoor. Ik heb het even nodig. Is goed. Doeg. <laughs> doei, doei. En Leave Me Breathless speciaal voor Richard van zojuist. Die wil weten waarom de stoplichten zo slecht op elkaar afgesteld staan. En uh, valt dat nou niet beter te regelen? En zo so ja, waarom gebeurt het dan niet? 0800 1121. Heidi uh, zoekt een oplossing voor de waterschade. Want de woningbouwvereniging vergoedt het niet. En zegt dat ze zich bij haar eigen verzekering moet melden. En wie is er dan aansprakelijk als de schade niet door haarzelf uh, ontstaan is. maar door de bovenburen? Nico wil weten of het waar is dat je rode wijn wegkrijgt met witte wijn, rode wijnvlekken. Johan wil weten hoe het kan dat de zonnestralen in een verschillende hoek naar beneden komen. John Vermeulen die vraagt zich af of. Een dekbed overtrekt dat nog afgeeft in de was, niet schadelijk is voor bijvoorbeeld kinderen. of misschien ook wel hemzelf. En Sjoerd, die wil weten hoe het kan dat topkok Rudolf van Veen van 24 Kitchen zo mager blijft. 0800 1121. Rol eruit, Ruiter, goeienacht. Inderdaad, hier ben ik nog een keer. Hallo, ja, wat goed zeg, want hij die die vroeg specifiek uh, die naar je. Die, met, die mevrouw die zal waarschijnlijk een inboedelverzekering hebben waarin staat dat hemelwater, maar ook water uit afvoerbuizen, als die schade veroorzaakt, vergoed wordt. Vervolgens uh, kan die verzekeraar die die schade uitkeert, verhaal halen op diegene die aansprakelijk is. En ik, ik, ik verwonder mij een beetje dat uh, de woningbouwvereniging weer afstand neemt van haar aansprakelijkheid. Ja. Want uh, kan, uh, als zij het onderhoud en beheer van afvoerleidingen hebben... Dan zouden zij daar ook uh, uh, aansprakelijk voor zijn, want uh, heel regelmatig moeten uh, die afvoerleidingen ook gecontroleerd worden als ze niet verstopt zitten. Ja, maar ik heb heel lang bij uh, een consumentenprogramma gewerkt en, en jij doet veel uh, juridische zakenrol. Je weet ook dat heel veel woningbouwverenigingen in eerste instantie gewoon proberen. Nou, laten we het nog een keer terugschuiven. Misschien komt ze er nooit meer op. Ja, dat vind ik uh, dit is een verkeerde houding ja, van ja, dat woningbouwverenigingen. Is het ook. Ja. Uh, des, uh, maar uh, ik zou in ieder geval, zou ik, als ik die mevrouw was, uh, de verzekeringspoelers naar laten kijken of er uh, sprake is van uh, dekking door uh, water, regenwater dus en ook door uh, water, water, waterschade als gevolg van uh, uh, verstopte leidingen en, uh, en gesprongen leidingen binnen. Mm. Mm. Nou, hartstikke goed. Ja, naar uh, de maar. En dan uh, zou ik zou ik meteen ook de woningbouwvereniging officieel aansprakelijk stellen, want die ja. moet dan uh, aantonen dat zij niet uh, aansprakelijk, waarom ze niet aansprakelijk zijn uh, voor die, eh, uh, voor die verstopte buizen. En dat kon in mijn tijd, maar dat is alweer even geleden, maar dat kon alleen schriftelijk. Dus hij die moet een uh, brief schrijven. Ja, dat zei ik, toch? Ja. Schriftelijk zei ik. Ja, en ze moet daarin zetten, um, uh, dat ze binnen uh, een bepaalde tijd antwoord wil. Uiteraard, want anders duurt het even bij de instellingen. Ja, precies. Nou, hartstikke goed. Fijn dat je weer even belde, Roel. Ja, ik ben er wakker voor gebleven, dus <laughs> ik ga niet slapen. Het wordt erg gewaardeerd en ik zeg wel trusten. Dank u wel. Oké, dag. Okay, dag. 0801121. Dat is nog steeds het nummer dat je kunt bellen met alle vragen en alle antwoorden natuurlijk, want daar draait het om in dit programma. Um, eens even kijken, Martin Visser. nacht. Ja, goeienacht. Ja, ik, ik, ik zat me net, net af te vragen. Er zijn twee. Ik heb twee vragen. Ja. Nou, één vraag is. Wie en wanneer is eigenlijk de. Uh, het, uh, de zogenaamde. Uh, wat we toen thuis hadden. Uh, het luisterrijk afgeschaft? Wat, ja. wat op het moment dus inderdaad nu, nu tot gevolg heeft. Dat de regering op het ook een, een, een hele grote greep in, in, de, in, in de belasting kan doen, kan doen en in wezen hoeveel enorm veel programma's kan, kan schrappen. Ja, maar dat is, het is een beetje te kort door de bocht, hè, wat je nu zegt. Nou, eigenlijk niet. Het nee. laatste is in één afgeschaft. Ja, maar ja, ja, dat, is, dat is al uh, dat is, uh, vol, volgens mij ergens uh, rond de eeuwwisseling al gebeurd. Maar. Maar ten eerste, ja. ja, ik ben misschien naïef, maar ik zeg altijd, ja, de politiek, dat zijn wij zelf, want dat zijn de mensen die wij gekozen hebben als volksvertegenwoordigers. En ten tweede, de politiek, dat is nu niet die schrappen niet programma's, maar, nee, maar ze, ze, houden, ze houden geld in, wat, wat, wat in wezen ook binnenkomt ja. via, de, via de belasting. Ja. Dat vroeg dus een aparte. Ja, laatst zijn kijkgeld was. Ja. Yeah. En nu ineens, het is uh, ja, gewoon gebruikt voor, voor, voor het, uh, het, het dekken van allerlei toestanden. Ik, ik, ik hoorde Jan dachten, hoorde inderdaad van de week een keertje over. Ik denk nou, man, je hebt gelijk. Ja, maar Jan Slachter heeft altijd gelijk. Daar uh, kan ik echt niks anders over zeggen. Maar, uh, nou ja, goed. maar het is een beetje mijn stokpaardje. Ik kan er een uur over praten. Dat is heel saai voor mensen die niet bij de omroep werken. Maar wat, wat is de vraag wanneer het kijk- en luistergeld is afgeschaft? Ja, en door wie? Althans, wie, wie, wie op ons onzalig idee gekomen is om dat te doen? Paars 2. Zegt u? Oh, paars. Het tweede Paarse kabinet. Ja, nou, daar zijn ze ook wel mee. Ja. Nou ja, ik denk niet dat dat de oorzaak is, want we zijn inmiddels 13 jaar verder... en iedereen roept eigenlijk al jarenlang dat het de, dat de Nederlandse omroepsysteem hervormd moet worden. Ja, het gebeurt nu. Maar ja, bijvoorbeeld eh, als je in Duitsland of, of in België gaat kijken... hebben we al wel al, luisteren naar keigeld. In ja. Engeland trouwens ook. Er ja, wordt ook apart betaald voor, de, voor, de, voor, voor het uh, omroep. Ja, nou ja, ja, wij deden het ook tot, tot het jaar 2000. Ja. Maar ja, goed, het is altijd zo makkelijk om uh, met de kennis van nu te zeggen... we hadden het toen anders moeten doen, maar ja. O oh ja, een andere vraag is... Ja. Hoe kom ik aan een DAB-ontvanger? oh jee, ja. Ik wil vertellen dat er wordt continu met DAB uitgezonden. Ja, Dus er wordt nou, ja. energie wordt in de, in de lucht gestringerd. ja. Maar we ja. ook ontvangen, dus voor, voor in de auto kan je nergens te pakken. Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, de Want autofabrikanten willen er in, ook niet aan, hè. Dat een voordeel. Ja. Namelijk dat het een stormstrijd is. Ik zeg, uh, bel even als je het weet, waar Martin... Waar, waar, waar woont je huis? Zeg u? Waar je woont. Doesburg. Doesburg. Waar kan Martin Visser uit Doesburg een DAB-ontvanger aanschaffen? Ik ga mijn best doen, Martin. Ja, voor in de auto, ja. Ik heb, ik heb, ik heb hier wel een DHB ontvangen, dus ja, die is ook weer oud, want die schijnt ook alweer, de schijnt ook alweer een uh, modificatie op geweest. Gegeven. Ja, je blijft aan de gang, ja. Ja, maar ja ik, ik probeer dus een broken DHB ontvangen te krijgen. Voor ik even. zou er de nog auto. niet aan beginnen. Ik zou nog heel even wachten. Ja? Ja. Maar ik moet eerst zeggen, ik snap er niks van, want het wordt continu op, met DHB uitgezonden. Ja, ja, maar dit is, nou goed. Dit, even, want ik, ik doe heel erg mijn best om dit programma toegankelijk te houden. En heel veel mensen haken echt af als we in afkortingen gaan praten. Maar, maar ik. Het is een digitale audio-broadcast heet dat. Ja, wat, wat zeg maar de FM moet gaan vervangen. Dus dat we straks allemaal ja. radio luisteren via dat systeem. Nou ja, ik, nou goed. Uh, Martin, ik, uh, ik zeg 0800-1121. Als iemand weet hoe je makkelijk uh, aan een uh, DHB-ontvanger voor in de auto kan komen. Oké. Okay. En dan uh, spreek ik je de volgende keer toe via DHW. E e enorm uh, veel succes met je, met je programma. Ik zal het nodig hebben. Ik heb het al de halve nacht van liggen luisteren. Ik had moeten slapen, maar ja, dat ging ook niet. Sorry. Ja. ja. Ja, ik hoor het vaker. Het spijt me. Okay. <laughs> wel trusten. Succes. En, Dag. En het, en het allerbeste in Zwolle. Dank je wel. Oké. Okay. Wat zeg je? Ik zeg uh, het allerbeste in Zwolle. Ja. Daar woon je, geloof ik. Nee, maar ik kom er wel eens. Oh, ik dacht dat je in de buurt was. Ja, in dan. de buurt wel. Nou, nu, nu ga ik verder, Martin. Dankjewel. Oké, okay, ziens. Tot... Doeg. Doeg. Hoi. Doeg. Jos. Hallo. Hallo. Ik was met uh, Jos. Ja, ik had me afgevraagd al vaker: waarom vinden uh, de luisteraars uh, dit programma zo leuk? had ik me al vaak afgevraagd en daar heb ik daar zelf een theorie over. Maar ja. ik ben ook wel eens benieuwd om te horen van de luisteraars, wat zij daarvan vinden. Ja, maar er is geen een, eensluidend antwoord op, hè? want dat verschilt natuurlijk per luisteraar. Precies, dus daarom ben ik benieuwd wat de andere luisteraars ervan vinden. Maar uh, ik had zelf uh, wat betalen. Je hebt een lijstje. Ja, een lijstje. <laughs> ja. En uh, ja, ik weet niet of ik daar nog tijd voor heb. Zal ik het heel kort houden, of wil ja. je naar de... Naar de uh... nee, we gaan, nee, we gaan niet na het nieuws nog doorpraten over waarom dit zo'n leuk programma is. Nee, hey, je wil het niet eens weten. Nou ja, ik ben wel benieuwd waarom jij het nou zo'n leuk programma vindt. Nou, ik denk uh, op de eerste plaats uh, denk ik dat er een leuke community uh, gebouwd wordt, waar Timo dan op weer in komt en zo. Dus dat is leuk, een leuk community. Mm -hmm. Ik denk uh, dat er leuke vragen gesteld worden en ook yeah. dat de redactie een goede voorselectie maakt van de bellers. Ja, yeah, heel goed. En dat de zuster uh, ook best leuk omgaan met mensen. Denk oh ik. ja, ja. De zeg maar. Ja. Yeah. vinden mensen leuk en dan moet je ze opzoeken. Maar dan kan ik je, dan hoef ik jezelf niet uit te leggen. Oh, ik heb gegoogeld op Wikipedia probleemgestuurd onderwijs en ik denk dat dat de verklaring is. Wikipedia-probleemgestuurd onderwijs. Ja. Namelijk, het blijkt dat als mensen op een bepaald manier kennis verwerven, zoals in de Universiteit van Maastricht... Ja. dat ze het beter onthouden en dat ze het ook leuker vinden. Nou, dat is absoluut waar. En ik denk dat de kracht van dit programma zit in dat iedereen het leuk vindt... Hm? om iets te leren. Maar dat is dus mijn vraag. Of het vraag. nou klein of leuk Waarom is? De leuk luisteraars vindt. dit programma leuk? Dus daar kunnen ze op reageren. Nou, dank je wel. En uh, dit is een soort marketingonderzoek. Maar ik ben gewoon nieuwsgierig. Wat is nou... Ja, is duidelijk, Jos. Maar nu gaan we eruit voor het nieuws. Dankjewel je 0800-1121. Als je wil zeggen waarom het zo leuk is. Nachtzuster. Een programma van Max.